Inmiddels waren we al een flink end uit de kust. Weer aan dek gekomen zag ik dat het donker was geworden. In het vale maanlicht was opeens een klein zeilbootje te zien dat langs zij kwam. Er werden bevelen geroepen en alle mannen verzamelden zich aan het dek. Aantreten! Die loods gaat van boord! Tot mijn verbijstering zag ik dat het de kapitein was die over de verschansing klom. En via een touwladder in het bootje belanden dat diep onder ons op de golven dobberde. Vaarwel, mannen, zorg voor een schip vol walvistraal. Zodat alle olielampen van hier tot Siberië kunnen blijven branden. Verspreid het licht over de wereld. Het gaat jullie goed. Het gaat jullie goed. De kapitein gaat weg. Dat is niet die kapitein. Dat is Peleg, de eigenaar van het schip. Peleg? Goede vangst en behouden vaart. Over drie jaar staat er een dampenbord voor jullie klaar. Over drie jaar? Vaarwel. Vaarwel. Drie jaar? Vaarwel. Een schip zonder kapitein? Vaarwel. Jij weet niets van de walwisvater. Vaarwel. Hij is niet de kapitein. Vaarwel. Kapitein Agrab zit in zijn kajuit. Vaarwel. Kapitein Agap heeft... Heeft niemand jou iets gezegd? ...van kapitein A. Het gezicht van de Duitse matroos... ...kreeg een angstaanjagende uitdrukking. Hij opende zijn mond... ...maar zweg... ...en draaide zich langzaam van mij af naar het water. Daar voer het kleine zeilbootje met kapitein Peleg terug naar de haven. En over de zee... ...klonk gedempt het afscheid van de bemanning. Hoezé! Hoezé! Hoezé! Langzaam verdween het, het lantaarntje van de loodsboot uit zich en dreven wij blindelings de grote, donkere oceaan op.